Kilometer. Ze pakte het goud voor de Tsjechische Martina Sablikova in 4 minuten, 1 seconde en 56 honderdste. De Noor-Hilvaart Bukko won de 1500 meter. Hij won in de laatste race van de Amerikaan Shawnee Davis, die tweede werd. Stefan Groothuis was de beste Nederlander op de vierde plek. Het weer, vanavond lokaal nog wat regen en de wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen overdag zonnige periode en droog en het wordt in de middag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. Ja. Tenminste, <laughs> ik moet mijn koptelefoon een stuk harder zetten. Maar goed, uh, dit waren ze dan. Uh, twee stuks om mee te beginnen. Eerst Gangster. En dat was een, uh, een hobbyproject. Nee, een eindexamenproject. Moet ik goed zeggen. Ja, eindexamen. Van uh, vriend Daan van Putten. Ik weet niet of hij zit te luisteren. Maar goed, uh, hij doet het nog steeds. En bovendien is er nog een aantal EP's gewoon nog te krijgen. Bij de plaatselijke... CD-winkel in Aamuiden. Daar zitten ze gewoon nog in het rek. Dus je kan gewoon nog even kijken of er uh, nog een plaatje is. En als je er dan één hebt, dan heb je een echt zwaar collector's item. Want ik weet niet of Gangster ooit nog eens een keer in deze samenstelling uh, nog terug gaat komen. Ik ben bang van niet. Ik, ik denk het ook niet. Uh, dan als tweede en dat uh, heeft natuurlijk alles met vanavond te maken. Duncan Idaho met Just Like You. Yes. Ja, euh, nou euh, ze zijn er, tenminste vier van de vijf. En dan dacht iedereen: van, ja, het waren er toch vier? Nee, want er is inmiddels nog een meisje bijgekomen. En dat is Marina. Ja, klopt, helemaal. Ja, een zangeres. Waarom heb jij voor een zangeres gekozen? Of, of ja, vertel jullie? Ja, al die mannenhumor en uh, al die vieze praatjes <laughs> en zo. dus. Uh, ja. We dachten, ja, we hebben wel een beetje een moedertje nodig. Zo in de een moedertje? Meteen een moedertje? Ja, precies. Om ons, een... Ja, precies. Uh, uh, Om ons uh, een beetje uh, uh, ja, te temmen. Ja. Ja. ja, inderdaad. En ja, uh, Marina is daar gewoon perfect voor. Dus uh, heeft het allemaal goed onder de duin. Kom eens even twee tellen bij. Want uh, er worden hier allerlei teksten worden er hier uh, gezegd. Uh, dat ja. uh, van, uh, Zie jij jezelf ook als moeder of niet? Uh, nee. Niet? Nou, ja, af en toe moet je ze even temmen. Dus... <laughs> We gaan ze te ver met een man-humor en uh, een vieze praatje, dus ik moet wel. Ja? Dus, ja. Uh, Oké, okay. ja. uh, vieze, vieze praatjes. Ja, ja, je moet staan. Ja. Ja. Ja, ja. je, je doet niet even zo uh, oren dicht en... Uh, nee, het is nee? niet uit. Nou, dat valt wel moet eens. <laughs> uh, nou was er dan net. Uh, Thomas die kwam hier binnen en zegt ik ben hier volgens mij al eerder geweest. Dat klopt inderdaad. Ja, uh, uh, wij mensen uh, wij eigenlijk al toen we hierheen kwamen. Of tenminste toen we de uitleiding kwamen, kregen toen... Een uh, deezje vroege We gelijk van al van uh, ZFM. Daar uh, <laughs> zijn we al een keer geweest. En uh, destijds we uh, nog onder de andere naam uh, de, de Frekkels. Ja. En toen, uh, toen hebben we met dat project, met die band, hebben we toen op Blowlands gespeeld en naar aanleiding daarvan hebben we volgens mij een uitnodiging gekregen om hier uh, destijds te komen. Oh. Ja, dan moet het haast wel van uh, collega Martijn van Bavergem geweest zijn en uh, Wilke Toebak. Ja, dat, uh, af dat en toe met Roy Dijkman erbij, maar goed, uh, die, uh, dat is die generatie geweest. Ja, uh, die jongens die, uh, die zijn er niet meer. Maar. Dat was destijds ook al een tijd geleden geloof ik. Uh, 2003, 2004 ja, had 2003, je over 2004, het Ja, 2004 denk ik inderdaad. Ja, uh, Weet uh, weten uh, niet echt naam of gezicht. Uh, <laughs> alleen, alleen, alleen het gebouwtje weten we. uh, Alleen het gebouwtje was, uh, ja. ja, ja en nou, uh, je, je, je komt gewoon erop af uh, waar het rommelig is en dan uh, nou, zie je het vanzelf nou, aan het doen. Een mooie lichte banner. <laughs> maar uh, de Freckles. Want dat is uh, eigenlijk de oorsprong uh, van, uh, van de band. Uh. I ja. Ja, Thomas, ik ga want... toch nog even met jou door. Uh, want uh, jij begon erover. Uh... Ja, we mogen het natuurlijk eigenlijk uh, ja, we mogen er niet te veel meer over hebben. We zijn, uh, we zijn doorgegaan ja. en uh, we hebben onszelf uh, omgedoopt naar uh, Dunkin Ido. Waarom eigenlijk uh, Dina? Uh, ja, we, we zaten De Freckles. Uh, we zijn ermee begonnen. Destijds. Uh, ja. Uh, oorspronkelijke formatie hier in, uh, in groep 8 zo'n beetje. Mm -hmm. En ja, toen hebben we dat, uh, die naam verzonnen. Dat betekent uh, de sproetjes in het Engels. Mm -hmm. en, uh, dat was beste Engels. Dat, dat. <laughs> dat was het beste wat we toen ja. konden verzinnen. Ja. Maar dat, ja, daar waren we een beetje vanaf. Dat was, werd natuurlijk wel een beetje, uh, toen je boven de 16 kwam werd het wel een beetje vervelend om, om aan te horen zeg maar, elke keer. Om dat, uh, ja. Ja, om dat, hey, Jip, dat uh, te zien. vertegenwoordigen. Ja. Oh. Ja. Toen, uh, ja. toen hebben we ja. lang gezocht naar een nieuwe naam. En uh, Duncan Ido is uiteindelijk wat, er, wat eruit is gekomen. Het ja. is, uh... Democratisch besloten of was het toch onder de druk van de heren van Zoest? Nou, er is wel wat druk uitgeoefend. Maar uh, <laughs> dat was voornamelijk om echt een beetje... Uh, ja, er werd wel druk uitgeoefend. Maar uh, uiteindelijk zijn we allemaal echt, uh, echt volledig omgegaan. Toch wel. Ja. ja. Uh, Want jij bent er, uh, zit er een beetje stil bij, Ivo. Ja, ik, zeg, ik, ik zeg maar niet zoveel, hoor. ik uh, wil nee? niet kijken, ik ben een stille kracht. Zeg. Ja, uh, uh, wat, uh, wat, wat is jouw deel binnen de band? Ja, ik speel gitaar en ik zing ook. Dus, uh, oh, ik ja, hoor uh, ja. Ja, uh, zingt steeds meer En yeah, dus, uh, Jan, die er weer niet... Die niet, ik zeg die er gewoon niet bij is. Uh, nee. die speelt ook gitaar. Ja, ook. Hij luistert wel als het goed is. Dus ja, uh, ik ben gewaarschuwd. Ja, ja nee, nee, pra ik zag niet. Nee, praat maar goed tegen hem. Uh, uh, ja, nee, slapen. nou, uh, Jan, volgens mij zijn we met een hele goed nummer begonnen, geloof ik, hè? Want ik denk, uh, want volgens je broer houd hou jij daarvan. Ja, een beetje slap. Beetje... Nee, nee, nee. nee, nee. Lekker uh, rustig nummer. Ja. Maar uh, Ivo, uh, jij bent de gitarist. Ja. Uh, wat is het verschil tussen jou en Jan? Uh, nee, Want uh, ja, beide de... spelen gitaar. Ja precies, nou nee, ik ben meer de, de... Ja, de rustige, uh, gewoon, ik doe gewoon mijn dingen zeg maar. Ik ben ja. een beetje meer in en Jan is een beetje meer de showman. Een de showman? Ik en ja. ja. uh, ja, een het motortje. Het motortje zegt uh, Thomas. Ja. Uh, ja. Uh, hey. en, en jij Thomas, de drums? is ja. percussie uh, af en toe uh, in de oefening, willen we dat gebeuren we ik hier naar een bril geven maar uh, ja. Ja, dat uh, live gaan we dan maar niet uh, dan die traditie maar niet voortzetten nee lijkt me geen goed idee nee. maar uh, uite uiteindelijk doen we het natuurlijk gewoon met z'n allen Don Henley is een goede zingendrummer, drummer nee, ja nou, het, het kan wel Phil uh, Collins uh, uh, noem maar wat is, is er ook heen dus, nee precies in mijn hij geval het is het niet, uh, niet heel ja. sterk ja? Ja, of voor de echte kennis. Een heel fijn stukje. Dan, uh, maar goed, uh, jullie hebben gekozen dat uh, Jan die doet het dus nu. Maar ik zie ook uh, de dame in kwestie. Uh, die, uh, die zit er ook bij. Uh, neem jij ook uh, liedzangs uh, voor je rekening? Of? Uh, er zijn wel een paar stukken dat ik zie. Ja. Uh, en de, de nieuwe muziek uh, waar we nu mee bezig zijn. Daar zou ik uh, meer uh, mm -hmm. te horen zijn. Mm -hmm. um, ja. Nu nog niet zo heel veel, af en toe hoor He? je me tussendoor de als background uh, vocal hoor je me. Uh, zo, maar... Backing vocal. Yes, je hoort uh -huh. me niet zo, uh, Nadrukkelijke... zo heel veel. Nee. Ja, is dat uh, even, want dat vind ik dan wel leuk dat, uh, dat Marine er dus bij is, is uh, geeft dat nou uh, als backing vocal uh, toch iets extra's? Uh, moet ik dat zien? Ja, ik geef okay. even jou weer het woord, Jip. Ja, ze hebben gewoon een hele mooie stem. En, uh, ja. Het is gewoon heel fijn als je dan uh, zeg maar wel een beetje de hoogte in kan. kan want uh, ja. Ja, wij allemaal van die boeren stemmen. Uh, <laughs> Gebruikelijk in lekker kerk, of niet? <laughs> ja, een beetje wel. Dus, uh, ja. Ja? En dan opeens komt zij eroverheen. En uh, ja, dat, dat kan wel een nummer zeg maar, openbreken. En het ja, is wel ja, ja, mooi ja. gewoon. En, uh, ja, we proberen er steeds meer. Ja, nu zit ze een half erbij. En het is natuurlijk. Uh, we zijn negen jaar gewoon met z'n vieren geweest als mannen, dus eh... Ja. Uh, het is wel, is wel een hele omschakeling, Ja, zeker. Dus, is, is, dat uh, dat nummer wat schrijven. we net hebben gedraaid, Just With You. Like you. Just Like You, ja. Yeah. Just Like You, yeah. nou, maar ja. Man, ja man, nou, ik ga niemand. Uh, uh, nou, Jan hoort het. Ja, ja. <laughs> dus uh, eh... <hey>, <laughs> uh, wat is er nou weer? Klaar jammer. Hey, uh, Just Like You, um, Yes. Um, dat nummer. Mm -hmm. Dat uh, is van jullie uh, laatste cd, om het maar zo Klopt. te zeggen. Ja, ik vind hem uh, poepgoed afgemixt in ieder geval, want uh, ja? je wordt het er wel duidelijk ik aan af. Het is beter dan die, uh, die mp3 bestand die ik even half uh, over had uh, ge gejept. zeg maar. Ja, die had maar je die wel naar huis geript, ja. hè? Ja. <laughs> Stiekem dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een heel groot verschil. Maar uh, waar gaat het even over? Uh, of uh, is het gewoon tekst uh, eronder een leuke deun? Of hebben ja. jullie uh, songs ook enige inhoud? Ja, Driving On Up, dat gaat gewoon ja, eigenlijk over een roadtrip en, uh, mm -hmm. en gewoon lekker met z'n allen op weg ben. Ja. En dus, ja, het is nog niet echt veel voorgekomen dat we een toertje hebben ja. gehad of dergelijke. Dus ja. Ja, dat is een beetje eigenlijk de fantasie daarnaartoe van ja. um, dat we met z'n allen ja, op weg zijn. En, ja. Nou ja, goed, vanavond, van uh, vanavond ben je op weg hier, ja. Uh, zijn jullie op weg hier naartoe. Ja, op ja weg. Was hartstikke goed bevallen, lekker slapen dus. Uh. Oh, oh. <laughs> uh, ja. wie, wie, was, uh, wie was de Bob dan? Thomas. Ik, uh, ik heb een kopje vanavond. Ja. Ah, Oké, okay. dus Thomas was de Bob. Yes. Uh, we gaan uh, even naar de eerste keuze van, uh, van uh, de band. In dit geval van de bassist. Uh, uh, een van uh, de heren van Zoest. De, de enige die hier aanwezig is dan. Ja, dit is een keuze van Nivo trouwens. Is toch een uh, uh, keuze? Full Fighters, ja. Full Fighters. Ja. Oh, ja, maar is het, uh, so. bij jouw tasje zat hij erin. Ja, ik... Uh... Ik heb de, de verzameling, uh, die beheerde ik gewoon. Oké, okay, ja, nou, dan, dan ga ik even naar jou toe in uh, Nog even, even bij de microfoon uh, ja? graag, want dan... Uh, uh, uh, Foo Fighters, ja. waarom? Ja. Wat is daar zo, uh, zo goed aan? Ja, het is gewoon goede muziek. Ja. De, de, de, ja Dave Grohl vind ik gewoon een fantastische zanger. Een fantastische uh, gitarist, uh, doet alles goed. Showman. Uh, ja. man. Live heb ik ze twee keer gezien geloof ik. Ja. Nou, geniale shows. Is, is, is, is, is het ook wat ze zeggen de enige echte erfgenaam van Nirvana, dit? Nou ja, misschien. Een beetje, beetje flauw, hè? Een beetje, ja. Ze ja. hebben toch, toch een beetje eigen stijl? Ja, dat is wel anders. Okay. Uh, het nummer wat je hebt uitgezocht. Low. Ja. Yeah. Yeah. Uh, wat is daar nou zo... Uh... Ja, nou ja, eigenlijk niet zo heel veel, maar we moesten een nummertje uitzoeken en uh, ja. ik denk ja, ja, dat nou, ja. is wel een leuk nummer. Dus oh, nemen we niet. Een ja? uh... Verder zit er niet zoveel gedacht achter ja. eigenlijk. Oké, okay. nou dan gaan we hem gewoon uh, ja. over de eten laten schallen. Hier is Lowell van de Fighters. a say Dan zit ik op, op de huis zit ik hier, zit ik wat aan wat doen. Ik heb ineens 502, dan weer 501. Wat is dit, wat is dit voor een raar medium, dat huis? Maar goed, uh, maakt niet uit. We hadden er twee achter elkaar. Uh, de Full Fighters met uh, LOL. Uh, die kwam van jou af, uh, Ivo. Uh, ja, je bent al een paar keer bij een concert uh, van die jongens uh, geweest. Ja, ja. Waar, was dat in de buitenlucht of was het in de Heineken uh, Bieren? Nee, die, nee, de, Lo -Lanes. Lo -Lanes. ja. ja. En wat maakte voor een indruk maakte ze op je? Nou, gewoon al die energie en uh, alles wat voor ons afspat, zeg maar. Ja. En het publiek geld los en alles eromheen. Ja. Dat vind ik gewoon Ja, dat uh, geloof ik graag. Uh, dus het is dus, dus, dus wel een band uh, om, uh, om even, uh, gewoon uh, ja, uh, lekker te kunnen bezoeken oh, en yeah. uh, een beetje plat te gaan. Uh, ja. wat. Uh, dan hoorde ik van... Uh, uh, ho ja, want jij keek, Thomas, over mijn schouder net heen mee. Heb je iets van Pink Floyd? Ik zei Bruce Springs in ja, eerste instantie. Ja, ja, Pink Floyd. Uh... Kan, dat ook, kan dat ook wel uh, jouw uh, waarderingen ja, uh, krijgen? Wat, wat mij uh, persoonlijk uh, betreft, ik denk dat het eigenlijk wel bij, uh, bij ons wel allemaal gaat. Hmm. Ik in ieder geval, ik luister echt naar, naar alle muziek, muziekstijlen. Echt van, van klassiek. Uh, Mozart en Bach, zeg maar. Je hoeft me niet te vragen welke, uh, welke nummers het zijn en hoe ze heten. Ja. Tot, aan, uh, tot aan Metallica, uh, dubstep muziek, uh, elektronische house, Nederlandstalige muziek. Nederlandstalig? Nee, ik was nog niet klaar met mijn zin. Ja. Daar hoef je voor mij echt niet bij uh, aan te kloppen. Maar over dubstep gesproken, nou? wat vind je van de nieuwe plaat die ze draaien op 3FM? Van Scream is die volgens mij. Eh uh, shit. Namelijk volgens mij wel. Me en... And... Ja, ik weet welke bedoelt. Ik heb hem vanmiddag nog gehoord in de auto inderdaad. Ja, ze draaien ja, nu heel vaak. Ja, ik vind dat ze de laatste tijd wel een beetje veel, uh, veel muziek onder uh, dubstep scharen, zeg maar. Dat het al gauw dubstep uh, genoemd wordt. Dus ik weet niet of dat helemaal... Uh, ja, ik vind het niet helemaal kloppen, maar... Het, uh, het is een leuk nummertje, wat je, welke jij bedoelt. Ik wil zeggen, ik denk ze draaien eindelijk een keer wat goeds op 3FM, maar... Ja, hij wordt, hij wordt geregeld gedraaid de laatste tijd. Ik heb hem een paar keer al voorbij horen komen. Hm maar verder ja, ik luister eigenlijk echt, echt naar nagenoeg alle, alle muziekstijlen en het gaat van, uh, van periodes uh, eigenlijk de ene, ene tijd draaien muziek van, en, ja, ja. Van een, een soort manie eigenlijk als het ware je hebt het ene moment uh, ben je gewoon een beetje in uh, de Led Zeppelin periode ja, en het precies. andere momenten uh, om een, maar, ja, maar een, een voorbeeld stemming, te ja. de stemming vormt eigenlijk dat je een beetje met zijn vingers mee kan tekenen. Wat zeg je? Dat Ze ja. een beetje met zijn vingers mee kan tekenen. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Uh, heb jij, heb jij uh, dan uh, uh, in, niks in, in die zin? Van, uh, van ja, uh, kijk, uh, Ivo had net uh, uh, Full Fighters uitgezocht. Uh, ja, uh, nou, dat vind ik ook leuke muziek. Ja, yeah. een beetje die stijl. Full Fighters, Queens of Stone Age. Ja. En Damn yeah. Crooked Vultures. We... Damn Crooked Vultures. ja. ja, dat, ja. Is, uh, dat is een beetje uh, Menno's een straatje. Dat was uh, een van onze vorige presentatoren. Okay. Die, uh, die, uh, die, die, die vond dat geweldig. Ja, we waren We geweest in Heineken bier al. Ja, daar waren ze. Dus is... Daar zijn we geweest met heel de band. Ja, uh, hoe heet die? Wachten, wacht even, nog een keer. Damn. Damn. Ja, Crockett. Damn Crooked Folgers als, als, als, als Menno zit te luisteren Dan zegt hij Heb ik daar nou elk jaar uh, Dat het uh, voor jou uh, Uitlopen Lopen Vogelen uh, uh, Volgens mij Ja ja er ja, ja naar boven Naar boven Naar boven Naar boven, boven, boven, boven, boven da Oh je bent er weer vanbij hè uh, Hier Damn Crooked Folgers Ik heb ah. iets Ik heb iets van ze Ja Sorry. Ja uh, Wat wow. uh, Kijk want Als we dan toch uh, Bezig zijn uh, Kijk wat dat heeft die goede Oude Menno wel achtergelaten Ik zou een nieuwfijn gaan denk ik. Uh, Nummer 1 ja, Newfang. Newfang. fang. dat new new new is uh, Tracky 3. Of, nou. of No One Lost Me. Nee, do dat doe hij wel met dat lekkere ja. stukje. Met dat uh, rhythmische dat is stukje. Dat vind ik leuk. 3 dus. Drie dus. Het even maar even het, even even. Wordt, het, wordt, het wordt dus 3, want, we uh, want het is de keuze van Jip. Ja, precies. <laughs> dus, <tosses> Mijn keuze. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we straks ook eerst even gewoon de dame. Die uh, had ook al een verzoek in uh, gediend. Skunk en ja. Nancy. Ja, want waarom Skunk en Nancy? Skin heet zij op zich. Ja, klopt. Um, het is iets van vroeger. Ja? Ik luister daar vroeger best wel veel naar. En ja. uh, samen met mijn zus altijd. Ja. Gingen we samen proberen even hoog te zingen. Lukte ons nooit. Natuurlijk nee. het ons meer uh. schreeuwen wat we deden. Maar uh, goede herinneringen aan. Ja, uh, zingen? Hoe, uh, ja. Ja, hoe ben je dat gaan doen? Gewoon um, onder de douche of, uh, of in de buitenlucht? Nou... in het bos? Uh, noem maar op. <laughs> Eigenlijk ging het van mijn zus afkijken, want zij ja. ging altijd zingen. En, uh, nou, dat wilde ik eigenlijk ook wel kunnen. Ja. Dus uh, ik ging daar uh, een beetje nadoen. Ja. Uiteindelijk is mijn uh, liefde voor uh, muziek uh, daardoor uh, groter geworden en ontstaan. Ja. En uh, ja, ik, ik ben nooit echt uh, eerder in een band geweest en uh, nooit uh, wat ermee gedaan. Ja. Maar uh, ja, het is, met de tijd is het wel gaan groeien. Ja. Ik heb mensen leren kennen en uh, daardoor is het uh, alleen maar groter geworden. En ook... zingen. Ik heb um, een, ja, een jaartje of zo heb ik zangles gehad, maar verder ook niet. Duidelijk verhaal. Dat heeft ja. niet nodig ja. Nee. Nou, ja. uh, nou goed, we gaan... Uh, Geniet ervan. We Ach. gaan eerst uh, Skunk, Skunk Nancy van. draaien. Dan gaan we weer iets uh, van, uh, van de, het album van uh, Duncan Idaho draaien natuurlijk. Want uh, daar uh, gaat het om. Hier is uh, de keuze van Marinda. Uh, ja hoor, ik, ik heb het weer voor mekaar hoor. Het, het is, uh, het is uh, gewoon weer... Uh, ik start iets in op dat apparaat. En het vorige plaatje begint te lopen. Maar dit is hem toch echt. Skunk het. Nancy met Week. Lost in. Ja. Date with destiny. Uh, yes. Ja, destiny. Ja. Dat is iets als uh, van uh, eindbestemming ofzo. Ja, klopt. Ja, ja. ja een lot en, en, een, en, een en een date, dat zou je kunnen uitleggen als een, uh, een afspraakje met een... Uh, ja, dat zou je zo uit kunnen leggen, ja. Met een eindbestemming. Ja. En waar, waar moet die ja, eindbestemming precies. dan naartoe uh, leiden? Of uh, laten, we, laten jullie dat in het midden? Ja... <laughs> Ja, ik ken een half klapje hierbij zetten hoor. Nou ja, iedereen denkt eigenlijk dat het een liefdesliedje is. Ja, maar dit is het niet. Nee. Wat dan? De, Wat is het, het, toch? het gaat over, ja, over mijn en uh, Jan's oma. Ach. Ja. En die, uh, ja, die is gestorven, zeg maar, een paar jaar ja. terug. Ja. Toen uh, heeft Jan ook dit nummer op de begrafenis uh, gespeeld. Dan is het ineens, dan word ik ineens weer serieus. Ja. Uh, want uh, ja, kijk, het is, het is niet altijd even jolijt, maar uh, heeft, nee. heeft zij dan uh, een bepaalde rol uh, gespeeld in, uh, in jullie? Uh, nou ja, ze was zeg maar. Muzikanten dus, bestaan dan? Uh, nou ja, ze was wel zeg maar de enige van onze familie die zeg maar gitaar speelde al en, uh, ja, Een goede oma dan uh, en, gang, en zong ja. Ja. ja. En voor de rest uh, eigenlijk van mijn vaderskant en moederskant uh, doet bijna niemand iets met muziek, dus. Nee. Uh, heeft, heeft, je, heeft je oma ook uh, jullie eigenlijk een beetje uh, ja, gepusht, zeggen, ze, zeggen ze maar? Ook het nee. duwtje? Nee, nee, nee, dat niet. Maar nee. wel, wel een beetje nee. ook op weg geholpen of zo? Uh, of een beetje gestimuleerd in uh, nou, de, zeg de zeg zin maar, van het woord? Wel aan het begin, zeg maar. Dan, ook al speelden we zeg maar, in een punkel waar allemaal uh, ja, punk best wel duistere figuren voor <laughs> haar, voor haar ja, doen kwamen. Ja, zeg ja. Maar. Dat is helemaal niet gewend. Maar ja, dan uh -huh. kwam ze toch gewoon kijken omdat ze het zeg maar, leuk vond uh, om ons te zien. Hoe reageert? de mensen eigenlijk, want dat is ook wel, uh, wel leuk. Ik zie dat voor me, dat er ineens een, ja, een oma van, uh, van twee van die bandleden, die daar staat te kijken en uh, ja. wauw, coole oma of zo, uh, ja. zoiets. Ja, dat, uh, ja, vooral positief natuurlijk, omdat het oh. uh, ja, was gewoon hartstikke leuk en uh, ze sporten ons hartstikke goed en ze ja. uh, dus bleef kijken en er uh, zat ook geen watjes in de oor ofzo, <laughs> dus uh, dat was ook nog geen... Uh... Nee, maar, maar wel een, in, in de positieve zin van het woord een goede rol gespeeld uh, om in ieder geval uh, ja, ermee door te gaan, om het uh, maar zo te zeggen. Ja, zeker. Ja. Oh. Ze motiveerden ons wel, natuurlijk. Ze vond uh, ja, altijd uh, na het einde van uh, kwam ze eens naar ons toe en dan. Uh, ja. ja, dat was een goede show. En, uh, ja, ja, Ze ja. was wel positief. En, uh, uh, en een beetje een trouwe fan ook geweest, als het uh, waren Ja, toen de tijd zeker. Ja. Ja, en, uh, maar uh, zeg maar, Dave Destiny dat, dat liedje dat. Uh, ja. Ik kwam eigenlijk tot stand toen zij in de ziektebed lag. Ja. En toen was mijn broer een beetje gitaar spelen. En toen zei ze: Oh, een mooi nummertje. En het uh, is ja, ja, ja, dus ja. een beetje mee te deinen. Dus uh, ja. ja, toen uiteindelijk is daar zeg maar die tekst voor Date with Destiny. Ja. Dus afspraakje met het lot. En dat had oma, want uh, ja, die een paar weken daarna toen was, is ze overleden. Dus. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat, uh, dat, dat nummer dan gedaan? Met een akoestische gitaar erbij. En uh, zo een beetje gespeeld. Ja, in, uh, ja het was, uh, was echt Jan alleen zeg maar. Uh, mm. Die begrafenis is dus alleen met gitaar en uh, zingen. Hm. Dat is wel zo heel mooi. Ik uh, krijg er toch uit. een beetje koud van. Uh, ja. van uh, ik zie dat belt ook echt uh, voor me. En ik vind het een. Uh, ik vind het heel, een heel mooi verhaal ook, wat je hier uh, zit te vertellen. Ja, dit even is tussen, wel, uh... tussen de grollen en de grappen even door. Maar ja, dit, precies. dit vind ik wel eventjes uh, dat dit. Uh, ja, dat, dat doet me toch wel even wat hoor. Uh, ik denk uh, van. Het, ja. ja, het is wel. Uh... Ja. Ja, ja, ik, is ik natuurlijk... ben er bijna helemaal stil ja. van. Je krijgt me niet zo gauw stil, maar nee. het lukt je bijna in ieder geval. Okay. Goed, uh, dat is dus de geschiedenis achter Date with Destiny. Ja, klopt. Ja, ik, ik ken nog iemand die een verhaal of een, een song heeft uh, geschreven. Uh, Marcus en ik hebben het over rotondes gehad uh, vorige week. Oké. Okay. Nou, daar, daar zit ook een verhaal achter, maar dat ga ik je niet uh, nu vertellen. Uh, want uh, Skunk en Nancy hebben we net uh, gehad, dat was uh, van Marinda. De uh, Damn Crooked Vultures. Uh, bij wie kwam die vandaan? Bij jou? bij mij. En bij? Thomas. Ja, ik denk nee? dat het de algemeen. Ja, algemeen zijn. Ja, we zijn toen een tijd met heel de hele band geweest. Wat vind je van die band? Wat vinden jullie van die band? Ja, het is gewoon een superband. Ja? Het is gewoon met uh, ja, natuurlijk Joss Holm uh, als zanger, En uh, Dave Grohl als drummer, okay. en John Paul Jones van. De, de, de, de jonge John Paul Jones van Led Zeppelin. Ja, Led Zeppelin op ja. de bas. En dan uh, Ellen Johannes nog op, uh, op gitaar. Die ook, ja. zeg maar, dit jaar. Ja. Nee, of eind vorig jaar heeft hij ook nog een EP uh, uitgebracht. Ja. Sparks. En dat is ook echt super goede reden. Dus ja, het zijn gewoon vier ja, super muzikanten bij elkaar. En. Ja. En daar Heineken musical, ja, stond je 5 meter was vandaan, dat was echt super. Dat was echt Geen uh, dopjes in de nee, oren of tereen, wat dan nee, ook. Nee, nee. Gewoon voluit uh, te denk als je dus. maar binnen een blokje Crypto uh, op het podium zou gooien dat ze dan allemaal wegrennen. Ja? ja. Super helder natuurlijk. <laughs> Goed. Uh, en ook uh, speciaal voor onze vriend Menno Hoekstra. Ik weet niet of die zit te luisteren. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel zoiets. Hij heeft dit, uh, dit bandje ook uh, regelmatig hier in de uitzending uh, laten horen. Damn Crooked Vultures en New Fang. Weer twee uh, stuks achter elkaar. Uh, Backtracking uh, hoorde je als laatste. Maar daarvoor hoorden we natuurlijk de Damn Crooked Vulgers. Een, uh, <kwijden> een keus uh, die uh, gemaakt is uh, door uh, eigenlijk bijna elk bandlid. Newfang. Fang, uh, Ja, die moet je natuurlijk horen zonder oordopjes zien of wat dan ook. En ik zie hier staan. Bij de, um, uh, de, de, de, de track die we net hebben gedraaid. Backtracking. Staat ook uh, keurig netjes. Female Vocals on Backtracking by Marinda de Weger en Sabrina de Weger. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dat was dus het allereerste yeah. uh, optreden uh, om, uh, om dat te doen? Uh, uh, uh, ja? Ja. <laughs> Okay, nou ik, ik heb nog niet eens alles af uh, zitten luisteren. Maar goed, uh, oh, <laughs> wat erg eigenlijk. Dalen. Ja, goed, ik heb alleen maar even wat, uh, wat, uh, wat in het oog springende tracks. Heb ik, uh, heb ik, uh, nou, uit, uh, vooruit. Aangezien <laughs> het nu toch gedraaid is. vind uh, ik okay. het goed? Nou, uh, backtracking heb ik overigens wel gedraaid hoor. Dus. Ja, nou ja, hoe, uh, uh, want, want, want dit is in de studio, is dit, uh, is dit uh, gedaan? Ja, klopt. Hoe, hoe gaat dat? Hebben, het, hebben die jongens uh, al een uh, partij voorgespeeld? En, uh, ja, nou, de muziek dan? is ingespeeld. En uh, ja, de jongens hebben dan ook qua ideeën al een paar punten staan van wat ze willen horen. En uh, dan gaan ja. we kijken of ik het kan halen en of het leuk klinkt of wat ik zelf ideeën heb. Ja. Dan had ik nog een zus thuis zitten die het ook heel leuk vindt. Dus uh, die is meegevraagd om... Uh, dit nummer samen mee in te zingen. Mm -hmm. Vandaar dat je bijna dezelfde stemmen dubbel wordt. Ja, ja, ja. ja. Dat ik zat volgens mij klopt er iets niet. Uh, dit is toch hoog voor een herenstem. stem. Ah, of... Waarom? <laughs> dus, uh... Ja, we staan er dus al op. Ja, we staan er dus al op. Yes. Uh, uh, maar nu ben je dus een officieel, uh, officieel. member van de, van, uh, van de groep. Ja. Uh, dat, wordt, dat wordt dan uh, zeer... Uh, ja, nou, dat, dat gaat met optreden straks. Uh, wordt dat natuurlijk nog uh, leuker, denk ik. Dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, hoe staat het, uh, Thomas, uh, met uh, optredens uh, op dit moment... Ja. Op staan momenteel nog, uh, nog vrij, vrij zwakjes. Mm -hmm. um, dan was ik toch even ik was er wel bang voor dat ik toch de arena erbij moet spieken. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Uh... Uh, uh, krimpen aan de lek, de walvis, 26 maart. Het is over uh, ja, twee weken, zo'n beetje. En ja, dat is op zaterdag, hè? Uh, ja, ja dat is zaterdag, dat is het eerstvolgende optreden. Dat is, uh, ja, voor ons is het een uh, thuiswedstrijdje. Het is uh, vlak naast de deur het, uh, het eerstvolgende dorpje, zeg maar, als je, als je het Weiland afrijdt, zo'n beetje. <laughs> jullie zeggen <laughs> jullie maken er ook helemaal gek van. Ja, je kan niet. Als het, het Weiland maken. uitgaat, dan is het aan ja, het einde. Kan wel, je kan het wel negeren en doen alsof het niet zo is, maar uh, ja, het komt er wel op neer. En, uh, ja. Ja, ik ben geen boer, maar uh, ik kom wel uh, een beetje daar uit de buurt vandaan. Uit dus, uh... uit, wat zei je ook alweer? Krimpen aan krimpen aan de lek. Wacht even hoor, want ik, uh, ik heb iemand die uh, boer, in mijn uh, vriendenbestand, die komt daar geloof ik vandaan. Klopt <laughs> dat? Uh, is dat uh, toevallig uh, Lisette Braams? Ik zit dat even, even te bekijken hoor. Uh, dit is iemand die op het uh, circuit aan het, uh, aan het race is. Oké. Okay. Ik, ik zie helemaal niks, maar uh, de woonplaats, het zou, het zou moeten zijn. Maar goed, ik, uh, ik, wil er, ik wil er vanaf zijn, volgens mij zou het ook Capelle kunnen zijn. Maar dat, uh, ja. dat, dat, is dat ook bij jullie in de buurt? Dat, daar komt Marina vandaan. Daar komt Marina vandaan. Yes. Is, dat, is dat een beetje allemaal dicht bij elkaar? Capelle, krimpen, uh, uh, nou, Het is wel dicht bij elkaar, maar er zit uh, flink wat water tussen. Dus je moet elke keer een rotbrug over om daar te komen. Dus, oh, uh, uh, het is dus dat niet zo ver. Als je goed kan zwemmen, dan is het uh, ja, flytje nee, van maar, de centen. Gelukkig kan ik dat. Dus dat oh. gaat goed. De uh, <laughs> conditie is erg uh, go ja, ja. goed geworden. Um, goed. Uh, uh, ja, het weiland uit en dan het eerste volgende dorp, zei Thomas. Maar uh, hoe zit het in de streek? Uh, merk je er wel iets van uh, dat er een, een beetje een pop... Muziekcultuur een beetje heerst. Uh, zit er, uh, zijn er nogal wat uh, muzici actief in, uh, in die contraien? Of uh, zijn jullie nou echt uh, een van de weinigen uh, uh, die opvallen op dit moment? Er zitten wel mensen in de buurt, inderdaad. Ja? Maar de meeste zitten dan weer in de stad. Toch wel? Rotterdam. Ja. Oh. Ja. Bij ons in de buurt we... Ja, pak, pak de microfoon dan eventjes als pak je wil. Hem. Want uh, ja. Ja, wij zeggen. Bij ons in de buurt zijn we eigenlijk de enige band. De enige bent. Ja, als je, als je zeg maar de dorpen lekker kijk, Krimpanek, Krim van ijssel kijk. Zeg maar een beetje, dat zijn de dorpen tussen Gouden en Rotterdam in. dus hmm. wel echt uh, ja de weilanden zeg maar. de weilanden. Da daar heb je wel uh, ja zijn wij het enige ja. beetje wel, wel en avenue okay. okay. ja, ik, ik, ik, ik word ik word ja. uh, gewezen op het feit dat, dat we bijna aan de tijd zitten we dus, uh, zeggen aandacht trekken bij jou werkt ja, ook nee, niet oh, ik, oh, oh. Ik, ben blij, ik ben blij dat er nog meer mensen zijn We ook oh, op, op de nieuws. dame let je ja, wel in. het nieuws het nieuws kom aan met het nieuws want, uh, op 104.5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 Koningin Beatrix sluit het staatsbezoek aan Qatar vanavond af. Het was haar eerste staatsbezoek aan een land in de Golfregio. Ze bezocht vandaag een groot gasproject van Shell en sprak met Nederlanders die in Qatar wonen. In een gesprek met de pers uitte Beatrix haar waardering voor de emir van Qatar en voor de sultan van Oman.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 Een zoon van de Libische leider Gaddafi zegt dat de drie Nederlandse militairen in Libië vanavond nog vrijkomen. Hij zegt dat ze worden overgedragen aan een delegatie van Griekenland en Malta. Volgens Seval Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. Griekenland heeft inmiddels bevestigd dat het bij de onderhandelingen betrokken is. Een Grieks vliegtuig zal onderweg zijn naar Tripoli.